Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De situatie aan het front verslechtert voor Oekraïne. Dat zegt Alexander Seersky, de hoogste militair van het Oekraïnse leger. De bevelhebber geeft toe dat zijn troepen zich de afgelopen weken uit meerdere dorpen in de provincie Donetsk hebben teruggetrokken. Dat heeft onder andere te maken met een tekort aan luchtafweer, wapens, munitie en militairen. Vorig jaar raakte wereldwijd bijna twee keer zoveel mensen besmet met mazelen als in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In 2022 waren het er wereldwijd 171.000, vorig jaar ruim 320.000. De verwachting is dat die stijging dit jaar doorzet. Er is een nieuw outbreak management team geformeerd dat de besmettingen in de gaten houdt. Grote delen van Azië worden geteisterd door een hittegolf. In Myanmar, India en Thailand is 45 graden gemeten. Het is in het noorden van Thailand nooit eerder voorgekomen dat zo'n hoge temperatuur werd geregistreerd. Het land waarschuwt voor ernstige omstandigheden. Extreme hitte kostte dit jaar al 30 mensen het leven. Ook in Cambodja, Myanmar en Bangladesh is het ruim boven de 40 graden. In Bangladesh waren de scholen een aantal dagen dicht vanwege de hitte, maar komende dag gaan ze weer open. In de eredivisie lijkt degradatie voor FC Volendam zo goed als zeker na het verlies tegen Sparta. De Volendammers verloren met 1-0 in Rotterdam. Vitesse, dat al gedegradeerd is, sloot het seizoen af met een overwinning op Fortuna Sittard. Vitesse stond 2-1 achter, maar won uiteindelijk met 3-2. RKC Waalwijk tegen FC Utrecht eindigde in een gelijkspel. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag won PEC Zwolle met 3-1 van Heracles. En NEC verloor thuis met 3-0 van AZ. Het weer. Vannacht klaart het op en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Komende dag begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken, maar het blijft vrijwel overal droog. En het wordt tussen de 16 en 20 graden.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 We're yeah. I'm oh. looking We'll be right